Gert Kluk met het NOS journaal. De omroepverenigingen krijgen forse concurrentie van nieuwe externe partijen. Er komt meer ruimte voor informatie, educatie en cultuur. Puur amusement moet worden overgelaten aan de commerciële. Dat staat in de plannen die staatssecretaris Dekker heeft gepresenteerd. Externe producenten krijgen rechtstreeks toegang tot het publieke bestel en ze kunnen aanspraak maken op maximaal de helft van het totale programmabudget. De NPO krijgt meer taken en gaat de gezamenlijke koers van de publieke omroep bepalen. In het plan staat verder dat de regionale omroepen beter moeten samenwerken... om programma's van de hoogste kwaliteit te maken. Op de landelijke zenders krijgen ze ruimte om meer publiek te trekken. De hervorming van de publieke omroep moet voor 1 januari 2016 zijn beslag krijgen. In de Syrische grensplaats Kobani hebben Koerdische milities wijken heroverd op islamitische staat. Dat zegt een woordvoerder van de Koerden in het noorden van Syrië. Er zijn verder berichten dat de Verenigde Staten opnieuw luchtaanvallen hebben uitgevoerd op stellingen van IS. Onder meer een strategisch gelegen berg bij Kobani die in handen is van IS zou doelwit zijn geweest. De Syrisch koerdische leider Saadi Muslim zei vandaag in een Turkse krant dat buitenlandse grondtroepen niet per se nodig zijn om Kobani in handen te houden. Anti-tankwapens zijn volgens hem voldoende. Organisaties voor ZZP'ers zijn verrast door de plannen van waar werkgeversvereniging AWVN vandaag mee naar buiten komt. De AWVN pleit voor uniforme verzekeringen voor alle werkenden, dus ook voor flexwerkers en zelfstandigen. ZZP Netwerk Nederland noemt dat kolder. Mensen die ervoor kiezen om ondernemer te zijn, moet je geen verplichte last opleggen, zegt de organisatie. Een andere belangenorganisatie, ZZP Nederland, ziet wel positieve punten in de plannen en is milder. ZZP Nederland is met name enthousiast over het invoeren van een collectieve verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en meer opleidingsmogelijkheden voor ZZP'ers. Het weer wisselende bewolkt en enkele buien, in het westen en noorden, het wordt 15 graden in Zeeland en 19 in het oosten. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, goedemiddag. was even een klein stilte momentje, hè? even om tot rust te komen. Ja. Eventjes zo ontspannen, rust. Dat heb je ook wel eens nodig voor de lunch, hè? dat je gewoon tot rust komt. <laughs> zo, goedemiddag. Nou, dan zijn we dan. Begin van een nieuwe werkweek. Het is vandaag uh, de 13e oktober alweer. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Nou, oké, okay, we gaan weer starten aan een, een nieuwe werkweek. Een nieuwe uh, vijf dagen lang CFM lunch tussen 12 en 2 in deze prachtige week. Die, die, die, die, die. <lacht> Zo, nou, het weekend zit er weer op. Hè? Dus je moet lopen naar je fiets naast je fiets. Want het weekend zit erop. Ja, dus uh, nee, het is ook weer van elkaar allemaal. Nou, gezellig dat u er weer bent. Wij zijn er ook weer. Hebben we hebben weer veel leuke muziek. wat hebben we vandaag nog meer? Nou, we hebben het regio-nieuws. Ja, en we hebben straks om kwart over één natuurlijk de activiteiten van Pluspunt. Cursusaanbod, andere activiteiten. Dat allemaal daarover berichten wij om kwart over één. En uh, nou ja, verder wat er zoal ter tafel komt hè, natuurlijk. Ja, dat is allemaal belangrijk. Die, die, die, die, die. We zijn weer voorbereiden op de komende werkweek ook een nieuwe uitzending. Vrijdag natuurlijk weer. Hè. Dan, dan gaan we gewoon door. Hè. We hebben de eerste gehad. Dat was leuk. En uh, vrijdag, ja, dan is er weer een nieuwe zandvoort. door. En dan hebben we een leuke gast als alles goed gaat. Ja. Dan horen we vandaag hebben we een leuke gast. Oh. Nou, dat wordt echt leuk, hoor. Maar beginnen dan. Ja, we hebben weer een leuk 3-in-eentje. Dat is de laatste uit de voorraadkast. Dus u kunt weer indienen hoor. Kom nou. Kunt u rustig doen. We, we, we hadden een aard voorraadje. Maar daar zijn we doorheen. Dus uh, u kan weer gewoon uh, nieuwe 3-in-eens indienen. Ja hoor. U weet het hè, waar het om gaat. Gewoon drie platen met één onderwerp. Of uh, drie platen van eenzelfde artiest. Ja. Dat is het criterium. Maar de rest maakt het niks uit. U kan indienen wat u wil. We hebben al een hele leuke gehad. Vandaag hebben we trouwens ook weer een hele leuke. Ja, dat, dat kom je dan tegen. Hè? Dan krijg je zo af en toe een artiest waar je nog nooit van gehoord hebt. En uh, daar krijg je dan ineens uh, via iemand gewoon een 3 in eentje van ingediend. En dat vinden wij leuk. Ja, zo gaan we vandaag ook weer kennis maken. Althans, voor een groot deel van u denk ik. Kennis maken met een uh, artiest. Die uh, een zanger waar u waarschijnlijk nog nooit van gehoord of misschien ook wel. Ik niet in ieder geval, dus voor mij is het geheel en al nieuw. Nou, laten we maar beginnen, want we uh, zijn al zo wat weer tien minuten om. Zeg. Alleen nog met de tune. Nou, oké, okay. eerste plaat vandaag. En uh, we gaan er uh, weer een lekker uh, gezellig uh, twee uurtjes van maken. En het begint heel positief met moederalcohol. Haha. <laughs>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 Kijk naar mezelf, zou ik niet doen. Ik ben echt niet jarig vandaag. Wat jammer. Maar zo rond een uurtje of elf, wel vroeg voor. Ha, ik kan een stukje me kraan. Goedemorgen. Ik trek nooit de slok voor half zes. Principe. Dat is nog de beste manier. Dat zegt men. Kom de dus zware sier met die fles. Net jongen, Want ik heb het zeven voor vier. Ge dronk ik enkel maar wijn. Bij en dat is in elk geval zo. Vroeger deed mijn hart me geen pijn. Niet Vroeger vond mevrouw me geen schot. Maar je vrouw drinkt zelf toch ook. Dat moet wel. Nee, die heeft pas geelzucht gehad. Mooi kleurtje. En nou drinkt ze enkel nog kook. Geelzucht is gewoonweg je ja, dat. Ja. Wat dat betreft zit de rot Hoezo dat? Want mijn lever is ijzersterk Dat is jammer Kom je krijgt hem echt wel kapot Nog even En dan heb je eer van je werk weet je dan van Frits van Dongen ziet die geen drank meer man. Hij is uit het raam gesprongen en ah, nou is hij toch weer een lamp en nou gaat hij alle dagen met zijn hoofd toe aan de rood. leven is zo geniet te dragen. Zonder moederen, zonder moeder, T Leven. voor al diegenen die het afgelopen weekend weer bezopen geweest zijn. Nou, uh, ik zit even een hart onder de riem, hè, zoals dat heet. Ja. Dit is Julian Lennon met een akoestische versie van het nummer Sunday. En dat is mooi: say a prayer and close your eyes. Someday, someday What we've undone One day, one day Nothing stays the same When you're lost and when you're broken All that's left remains Words unspoken We're all in it together about holding Ja, nou, er was al een. Uh, was al een, een, een elektronische versie. Of tenminste, een, een gewoon. Een, een uh, studioversie, zeg maar. En het staat op uh, zijn nieuwe CD-box Everythings Changes. En uh, het leuke is dat. Uh, die je helaas nog niet kan vinden op de media. Maar uh, de akoestische versie wel. En die is ontzettend mooi. The, uh, Everything's, Everything Changes van Julian Lennon. En dat uh, met een, met een, is een, een akoestische versie van die Everything Changes. En daar staat dus ook dit nummer op. En nog een paar andere mooie dingen. Hij komt straks nog een keertje langs. Uh, met die nieuwe single van hem. Die uh, voor het goede doel. Maar deze stond er nog in vanaf afgelopen vrijdag. Ja, ja goed, dat moet hier toch even gedaan worden. Uh, ik zei het al, 3 uh, in een, De laatste uit de voorraadkast. U kunt weer indienen, dus uh, doe het ook. Gezellig, dat vinden wij leuk. Uh, als we, hoe meer we er hebben, hoe beter het is. Dan uh, kunnen we voorlopig even voort. Dat hoef ik ze niet allemaal zelf te bedenken, natuurlijk. Dat, uh, daar gaat het om. Dus, uh, u kunt weer indienen. Gewoon via uh, Facebook. Via onze Facebook-pagina www.facebook.com. Of.com. .com, of .com zandvoort luncht. En daar kunt u uh, gewoon uw. Uh, via een pb'tje of zo. Of gewoon op de site. Maakt ook niet uit. Kunt u gewoon uw idee voor een 3-in-1 uh, zetten. En dat gaat dus om. Uh, Drie platen achter elkaar van één artiest. Of drie platen achter elkaar met één gezamenlijk onderwerp. Zoals bijvoorbeeld afgelopen vrijdag toen we de fiets als onderwerp hadden. Nou, dat kan dus. Je kan ook je kat als onderwerp nemen. Uh, je hond. Uh, <coughs> je vrouw. Kan ook nog. Uh, ja, nou ja. <laughs> moet ik nog meer zeggen. Vandaag hebben we een, een, een, een drie-in-een van een artiest waar ik dus gewoon nog niet van gehoord had. Nee, Matthijs Lewis heet de man. En ja, daar had ik even nooit van gehoord. En dan ga ik dus kijken op, uh, op al die media. En dan blijkt hij gewoon al drie of vier cd's gemaakt hebben. Maar goed, ja, dan zou leer je elke dag wat. Dus uh, hier komt hij, Matthijs Lewis. 3 in 1. Over wijnen uit Frankrijk. En als je leest in jouw pen, dan pak ik mijn schrift en schrijf zo over dromen die komen van haar. En als je loopt, of als je rent, of als jij loopt. Als je bloost of je vecht zonder kracht, voel dan mij en dit lief.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 Als je bloost en je vecht zonder kracht, voel dan mij en dit. En wat Dan was dit vroeger vaak de stad nu lijkt het net toch beter in dit God vergeten gat want wat je ziet is wat je krijgt je wordt gevloekt nog zonder spijt net als je denkt dit gaat wat ver wat je geboord, hey, kijk die meid Het Brabantse ze lang zelfs sprang Het lijkt niet veel, maar het doet wel wat met mij aan Het Brabantse lang. Zing daar waar het kan over oh, liefde pijn en ik vat er toch nog in Hier loopt men zij aan zij als een kleine kleuterklas. Dus schreeuw nu niet te hard mee, oh dat kan bij carnaval pas. Wat je noemt een eigen soort, beroemd, berucht, gehoord. Maar hoe het bent of keert, hoe prachtig is het weer? Het Brabantse land, wolkets, zelfs sprang Het lijkt niet veel. Maar het doet wel wat met mij aan. Het Brabantse land zingt daar waar het kan. Over liefde pijn en ik vat er toch nog in Ik neem nog maar een gok Ik schreeuw wat rond en neem een slot. Altijd beter dan wachten op het eind Er was een tijd, ik had ons maar Heel soms ook mijn pa Hij sloeg haar met zijn riem, dat vond hij fijn Luk is wat ze zocht, de spa kreeg mijn meertje. Had het beter dan wachten? Mij de weg naar het geld zonder de pijn. Ik stal als de wereld geheel van mij. Ik ben hij niet meer stoer maak ze bang in het gevaar. Te lange jaren wachten op het eind. Heb ik mij een vriend gezogen Hij stelt geen vragen Hij stelt me nooit teleur Hij lest me doos En allemaal warm in de goot Samen gaan we wachten Op de dood Samen gaan we wachten Thijs Lewis heet de wachten. Het ene wat op de lijst wordt kon ik zo gaan niet vinden. But, uh, dus daar heb ik eventjes een, uh, een vervanger voor gezocht... om het zo maar eens te zeggen. Uh, of misschien was het dit dan niet ja, Maar goed, dat weet ik niet. In ieder geval, uh, deze 3-in-1 was samengesteld door Leo Determan. Hartelijk dank, Leo. En uh, het laatste, de nummers die we draaiden heten Franse wijn, uh, klei, stront en zand. Dat uh, was een liedje over Brabant. En het laatste dat heette wachten op het eind. En dat uh, stond op het lijstje richting het einde van de nacht. Maar uh, sorry, dat kon ik dus in, uh, met alle beste wil van de wereld niet vinden. Uh, dus uh, heb ik dat even vervangen met wat er een beetje op bleek. Wachten op het eind, misschien was dat wel goed. In ieder geval, uh, nou leuk. De, dus u kunt weer uh, insturen als u dat leuk vindt. Uh, stuur gewoon eventjes een, een uh, berichtje naar uh, naar ons ZFM Zandvoort. Of nee, tje, nou weer Facebookpagina natuurlijk? www.facebook.com en dan een schuine streep en dan. Uh, Zandvoort luncht. en dan zet u daar even een berichtje op. U kunt uh, natuurlijk ook even mailen, dat kan ook naar redactie Apenstaartje cfmzandvoort.nl Zandvoort.nl, mag ook. Ja, dat uh, mag ook. Mag ook. Komt het ook voor? Elkaar. Uh, komt het ook voor elkaar. Dus en uh, ook bovendien wij uh, twee cafés in Zandvoort uh, in de Halterstraat liggen formuliertjes. Uh, als er nog liggen ja, zijn, dan liggen nog. Uh, er liggen formuliertjes en die kunt u daar ook invullen. Dus als u vervolgens ja. regelmatig bij Lauren Hardy of bij Vier komt... Dan, uh, dan kunt u daar ook een formuliertje invullen. Wij halen dat elke week even op. En uh, dan, uh, dan, dan, dan komt, het ook, uh, komt het ook goed. Nou, uh, genoeg over de 3 1. We gaan even naar de actualiteit. Want ook dat is belangrijk. -M -M. Voor Zandvoort en de regio... Dit is het Regio Nieuws met Angela de Koning. In 2013 zijn fors meer meldingen gedaan... van door auto's aangereden dassen dan in het jaar daarvoor. Moesten in 2012 meer dan 650 dassen het ontgelden in het verkeer? In 2013 nam dit aantal toe tot ruim 800. Ook in de provincie Noord-Holland is er sprake van een stijging... In 2013 kwamen 11 van deze beschermende diertjes om het leven. Het hoogste aantal van de afgelopen 9 jaar. Dit blijkt uit cijfers van de stichting Das en Boom. De stichting baseert dit op meldingen van particulieren, veel als chauffeurs die de aanrijdingen melden. Het toenemende aantal aanrijdingen is met name het gevolg van een gebrekkig onderhoud aan de zogenaamde dassentunnels. Ja, dat is een strop voor de dassen. Zogenaamde stropdassen. Ja, dat kun je wel stellen, ja. <laughs> Een nieuwe aanwinst voor de gemeente Bloemendaal. Afgelopen vrijdag werd de sculptuur Pantarij van beeldhouder Joris Verdonkschot onthuld. Dit gebeurde door mevrouw Elvira Swet van Gedeputeerde van Kunst en Cultuur van de provincie Noord-Holland. Het kunstwerk is te vinden en te bezichtigen... op de Rotonde Zeeweg Brouwers Kolkweg in Overveen. En is mogelijk gemaakt door de Peacock Foundation. Een fietser is zondagavond gewond geraakt in Bennebroek. Rond 8 uur fietste de man over de meerweg toen hij ten val kwam en met zijn hoofd tegen een lantaarnpaal terechtkwam. Ambulancebroeders hebben de man eerst de hulp verleend... en uh, na de nodige... Zorg ter plaatsen is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Journalisten van de Heemstedse Courant hebben afgelopen vrijdag verslag gedaan. van een fietstocht door Heemsteden van lokale politici. Blijkens het verslag ging het vooral om knelpunten op fietspaden. in- en uitritten bij de dekamarkt en Flessenhals Glipperweg. Daarnaast ongunstig geparkeerde auto's en fietsers, die fietsen die zomaar ergens gestald worden waardoor vele de voetgangers gehinderd worden... die noodgedwongen soms via de rijbaan moeten lopen. Met name bij het station Heemstede Aardehout is dit het geval. Fietsen staan daar vaak zodanig gestald... dat het voor voetgangers bijna onmogelijk wordt om het station in en uit te komen. Bovendien is het een druk verkeerspunt... waardoor lopen over de rijbaan en of fietspad zeer onveilig is... En tot zover de nieuwsberichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Af en toe schijnt de zon, maar er is zeker ook een kans op een bui. Dus uh, ik zou zeggen, als je erop uitgaat, neem een paraplu mee. Het is wel warm met 19 en uh, op sommige plaatsen wel 20 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog met naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. De zuidenwind is meest matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen schijnt alweer af en toe de zon, maar ook dan kunnen er enkele buien vallen. De zuid- tot zuidwestenwind is dan matig en het is met 16 graden wat koeler. Overigens is dat een hele normale temperatuur voor half oktober. Tot zover het nieuws en het weer. I think I love you, but I wanna know for sure. So come on, hold me tight. En dat waren de Trogs! Met The Wild Thing. Gelovigen die wakker worden. Nick en Simon. Wetenschappers in de war. Ode aan de Vrouw. De wereld weet het nou. Van Venus komt de vrouw vrouwen. De mannen die komen van Mars. Ik zal ze nooit precies begrijpen. En krijg er wel eens tussen. Maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keer zonder vrouw had een man het niet. Zal zij nog bij me zijn als de held van mijn koppende hart? Ze raakt me met de juiste woorden, maar lichten ze niet in de mond. Ze is vandaag en morgen, laten alle zorgen. Simon. En dat heet de ode aan de vrouw. Jawel. En we gaan verder met uh, Peter en Gordon. You know why. True Love Ways. day the day Van Buddy Holly. Die schreef het liedje True Love Ways, en dit was de hitversie van Peter en Gordon. En nu gaan we op zoek naar een rijke vrouw. Rich girl. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. En dat waren Hallen en de nummer dat heette Rich Girl. Zo, so, even de stoel aan de kant. Kunt u even dansen. Dat is ook misschien wel even lekker natuurlijk. Met de Commodores. Een mm -hmm. Brick House. Oh, these are Brick House. She's mighty. mighty. Letting it all hang out stenenhuis. Ja. Yeah. Hou. We? het wel een disco hier, Disco ZFM Woo. Ja, maar ik zie alleen nog niemand dansen. Nou ja, goed, oké. Okay. Uh, misschien moet het uh, dan wat sneller. Ik weet het niet. En nou, dan is dit niet geschikt. Dat is wel erg mooi trouwens. Nieuwe single van Mr. Props.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 Upon night, and nothing really matters. Nothing really matters. Nothing really matters, dat was Mister Props. Ik zat uh, van de week van een. Uh, uh, 192 TV te kijken, dat is zo'n nostalgisch radiostation. En dan zag ik deze langskomen. Dus vond ik zo leuk. Die gozer speelt zijn gitaar met een strijkstok. Ja, een lach hoor. Creation en Painterman. Make a start. Studied Ja, dat is zo apart, die, die, die, die staat gewoon, eh, kon ik kon niet gaan zien of het nou de bas was op de gitaar, maar ik dacht de bas, maar die stond toch gewoon op met een strijkstok op de gitaar, dat is wel apart hoor, vond ik dat wel, vond ik wel heel apart. Creation heette de band en het nummer heet, hoe eh, heet het ook weer, oh ja, uh, Painterman heette het. Ook. Ja, zo is het alweer afgelopen het eerste uur, hè? zit het er alweer op, jawel gaat snel hoor. Twee uur hebben we nog uh, natuurlijk uh, het verhaal van. Uh, uh, ja, wat had ik wel nou zeggen. Oh ja, pluspunt natuurlijk. En we hebben ook nog Joop van Eester, als alles goed gaat, met het weekend report. En uh, wat er allemaal gebeurd is hè, het weekend. En dit zijn de Ventures en dat heet Walk, Don't Run en dat is de laatste plaats van dit uur. Tot zo.